1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met een succesvolle ondernemer in het buitenland. keer is dat Joost de Kluiver, die in de weer is met oude mobieltjes. Nu het NOS Journaal, door Alt Megens. Goedemiddag, Volker van der Graaf wil toch proefverlof, gaat opnieuw in beroep. Schade bij particulieren door de regen valt mee, zeggen de verzekeraars. En de kabinet, het kabinet en de bouwsector steken 120 miljoen euro in nieuwe banen en inscholing.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 Zijn advocaat wil niet zeggen op welke grond hij beroep aantekent. Anders dan de staatssecretaris willen wij niet in de publiciteit, zo zegt de advocaat. Teven besloot vorige week dat Van der Graaf geen proefverlof krijgt. Volgens hem brengt Verlof een risico met zich mee op maatschappelijke onrust... gevaar voor Van der Graaf zelf en zijn familie... en een gevaar voor verstoring van de openbare orde. De moordenaar van Pim Fortuyn komt in de loop van volgend jaar... in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling. Met het proefverlof zou hij zich daarop kunnen voorbereiden. Het is nog onduidelijk wat de schade is van de vele regen van gisteren. Volgens het Verbond van Verzekeraars lijken particulieren in elk geval niet in grote mate gedupeerd. Er zijn relatief weinig meldingen binnengekomen. Dat betreft vooral ondergelopen kelders, maar ook wel water wat via het dak binnen is gekomen. En uh, het is misschien wel goed om te melden dat dit nog de schatting is uh, zonder eventuele landbouwschade. Want de volle omvang van de schade voor de boeren wordt waarschijnlijk pas over een week duidelijk. Dan pas is in grote delen van Zeeland en in Goeree-Overflakkee het waterpeil gezakt naar het normale niveau. De landbouwschade lijkt nu al aanzienlijk. Akkerbouwers vrezen onder meer voor de aardappeloogst. Het kabinet en de bouwsector investeren samen 120 miljoen euro om de arbeidsmarkt te verbeteren. Het gaat nu nog slecht in de bouwsector, maar de verwachting is dat er op langere termijn een tekort aan vakmensen is. Daarom komt er geld voor onder meer 2500 leerwerkplekken voor jongeren in de bouw. En ook is er geld voor extra scholing en begeleiding van werk naar werk. Bij de brand vanochtend in Veenoord in Drenthe is een dode gevallen. De brand ontstond in een fabriek waar onder hoge temperatuur een beschermende laag zink wordt aangebracht op staal. En daarbij ging het vanochtend mis, zegt de politie. En dat komt erop neer dat er tijdens het proces van verzinken iets is gebeurd. Dat is nog niet duidelijk, maar dat heeft geleid tot een explosie. Op dat moment waren daar drie medewerkers van het bedrijf aan het werk. Eén van hen raakte lichtgewond, de tweede ernstig gewond en de derde is helaas overleden. Door de explosie ontstond vervolgens brand in het bedrijf. Dat resulteerde weer in een hevige rookontwikkeling... waardoor de brand in eerste instantie ook veel erger leek dan dat het achteraf bleek te zijn... En dat heeft er onder andere toe geleid dat wij de A37 een tijdje hebben moeten afsluiten. Want er ook trok richting die snelweg. Volgens de brandweer zijn er bij de brand in Veenoord geen gevaarlijk, geschadelijke stoffen vrijgekomen. Vermoedelijk zijn bij de grote scheepsramp bij Lampedusa afgelopen vrijdag veel meer mensen omgekomen dan tot nu toe werd gedacht. Het officiële dodental is 34, maar tussen de 150 en 250 mensen worden nog vermist. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er exact op de boot zaten... maar het waren er mogelijk meer dan 400. Zo meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Er zijn 212 mensen levend uit het water gehaald. Eerder deze maand sloeg een andere migrantenboot om... in de buurt van Lampedusa. Het officiële dodental van die ramp staat op 364.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 Nou, daar wordt over gesproken vanmiddag, maar men wil zo snel mogelijk aan de slag... Euh, met nadruk, zo men zegt, op het redden van mensen daar op de Middellandse Zee... en niet op het terugsturen. Er moet zo snel mogelijk een wet worden aangenomen om medische gegevens op te kunnen eisen... van verdachten die weigeren mee te werken aan een onderzoek in het Pieter Baancentrum. In een brief dringt staatssecretaris Steven erop aan... dat de Eerste Kamer daar zo gauw mogelijk een besluit over neemt. We hebben jaarlijks te maken met zo'n 110 verdachten van zware misdrijven...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 Het kan eventueel wel, de rechter kan er tegen ingaan als er geen observaties zijn, maar dat gebeurt maar heel weinig. Terwijl het natuurlijk eigenlijk wel nodig is dat de rechter optimaal wordt voorgelicht over de, de geestestoestand van een verdachte. In de Senaat is veel kritiek op het plan, omdat het medisch beroepsgeheim ervoor moet worden doorbroken.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 Zaken worden gevonden dat ze ook behandeling krijgen in een DBS-kliniek. Het opeisen van medische en psychiatrische gegevens is volgens Steven een uiterste middel dat alleen mag worden ingezet als het belang van de samenleving zwaarder weegt dan het belang van de verdachte. Een rechter moet een aanvraag goedkeuren. De Eerste Kamer praat deze week verder over het plan. Dit is het nos Journaal het dooralt Megens. Het is Donorweek. De aftrap is vandaag in AI Amsterdam. Waar bekende Nederlanders bellen met vrienden en bekenden. om hen te vragen orgaandonor te worden. En een van die bekende Nederlanders is Irene Moors. Oh, ik ga Joey bellen. Dat is mijn oud collegaatje. Die heeft vanavond première van een uh, theaterstuk. Joey Ferre. Hij was uh, de hoofdrolspeler in Set in Night Fever. en heeft een jaar in Live for You. Uh, in de keuken ook uh, meegeholpen. En is weer terug op de planken. Maar is hij donor? Goedemorgen, spreek ik met Joey? Ik ben bezig met de donorweek, lieve Joey, en de vraag is... Ben jij donor of niet? Je bent nog geen donor. Dus nou is het maar aan mij de taak om je over de streep te helpen. Stel dat jij echt heel hard een orgaan nodig zou hebben... en daar drie jaar op moet wachten. En eigenlijk, ja, soms is dat dan ook te lang en te laat. Jij zou toch ook geholpen willen worden? Ja. En eigenlijk, Joey, hoor ik al aan jou... van nou ja, je vindt het een eng idee... maar neem van mij aan, je hebt er niks meer aan. Tegen die tijd laten we het uitstellen. Maar, maar stel nou dat... Ja, want je vindt Vindt het ook vervelend voor je familie, want ja die, die, moet dan, die moet er dan mee dealen dat er van alles uit jouw lijf gehaald wordt om anderen te redden. Maar stel nou dat het juist jouw familie is die je ermee kan redden. Ja, nou ja, dat kan, dat kan. Zo, die is over de streep. Joey naar ja.nl nee en gewoon keihard ja zeggen. Ja, dankjewel. En jij heel veel succes vanavond bij de première. En uh, tot vanavond. Dag, dag, dag. 14 tot en met 20 oktober is het weer Donorweek. Dan vragen we allemaal een ander om ook donor te worden. Ik ben Wouter Duinersveld, triatleet met een donorhart. Ben jij al donor? Ben jij al donor? Nee. Ben jij al donor? Ja of nee? Kun je klikken op de site. De Brabantse politie heeft een hoofdagent ontslagen vanwege een zedendelict. Man van 53 werd vorig jaar december op non-actief gesteld vanwege een verdenking. Is nu ontslagen na een intern onderzoek. Er is ook een strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de man. De uitkomst daarvan is nog niet bekend. De Brabantse politie wil niet zeggen of de ontslagen hoofdagent is aangehouden... en ook niet om wat voor zedendelict het gaat. Dan is juist bekend geworden dat de Nobelprijs voor de economie naar drie Amerikaanse onderzoekers gaat. Dat zijn Eugene Fama, Lars Peter Hansen en Robert J. Schill. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Ze onderzochten de prijsontwikkeling van aandelen. Dat heeft het Nobelprijscomité in Zweden allemaal bekendgemaakt daarnet allereerste Nobelprijs voor de economie ging naar een Nederlander, overigens Jan Tinbergen. was de eerste directeur van het Centraal Planbureau. Aan de lijn nu Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag meneer Boot. Ja, goedemiddag. Deze drie Amerikanen, Fama, Hansen en Schil. Kent u ze? Ja, ik ken ze. En uh, Robert Schiller is trouwens, uh, heb ik aantal vrijdag in Amsterdam... voor de Tinbergenlezing van de Koninklijke Verenigde stad Die is om vier uur in Amsterdam aanstaande vrijdag Aha. om een lezing te geven. Kijk, hoog bezoek komende vrijdag. En, en weet u ook, wat hebben ze bereikt om, om deze prijs, dat ze deze prijs krijgen? Kijk, dit zijn drie empirische, dus ze hebben naar data gekeken... naar de werking van financiële markten... Dus alle drie, uh, Fama, Hansen en Schiller, Robert Schiller. Uh, die hebben dus onderzocht hoe financiële markten werken. Uh, en uh, ja, welke, uh, welke toevalligheden kunnen ontstaan en imperfecties bestaan op financiële markten. En, en dat is precies dat, wat we gezien hebben de afgelopen jaren. Hebben ze dat met elkaar gedaan of hebben ze dat onafhankelijk van elkaar gedaan? Uh, uh, Schiller heeft dat onafhankelijk gedaan. Uh, maar, maar Hansen en Fama hebben wel uh, verschillende, uh, verschillende onderzoeken samengedaan. Huh pharma uh, zeg... is eigenlijk, en, kijk, en Fama is ook, uh, kijk, Fama is een beetje de nester van de empirische, dus uh, van de data georiënteerde financiële economie. Dus het ja. is onderdeel van de financiële economie. En, uh, dus, hij is, uh, dus hij is echt de senior huurheer. Schiller heeft gewoon heel toonaangevend werk gedaan. En Hansen is meer de grote, de grote empiricus, de meer technicus van, van het ital. Toonaangevend en uh, de grote empiricus hoor ik u. U staat op het station overigens, dat zeg ik er even bij, vanwege dat omgevingslawaai. Uh, u heeft het over toonaangevend, uh, groot empirisch onderzoek. De, de, de, de prijs is terecht, als ik u zo hoor. Nou, de prijs is zeker terecht. Als u de vraag stelt als, als, als, als dat de deze mensen de financiële crisis hebben voorspeld... dan geldt dat voornamelijk voor Schillers. Voor Schillers Schiller heeft... Dit gaat niet helemaal goed. Kunt u nog, he, hoort u me nog, meneer Boot? Nee, ik denk niet dat dit nog goed gaat komen. Houden we het goed? later vandaag. Uh, dan gaat meneer Boot vast in een of andere radio 1-programma. Of verder uitleggen waarom uh, die meneer Schiller zo uh, belangrijk is... ...en hij een van de drie uh, wetenschappers is... ...die dit jaar dus de Nobelprijs voor de Economie uh, gaan ontvangen. Eugene Fama, Lars Peter Hansen en Robert J. Schiller. In Maleisië mogen alleen moslims nog het woord Allah gebruiken... ...als ze het over God hebben, dat heeft de rechtbank bepaald... ...die daarmee een uitspraak van een lagere rechtbank herroept. Volgens de rechter zou het verwarring in Maleisië... ...als niet-moslims het woord Allah zomaar gebruiken... Christenen in Maleisië zeggen dat ze het woord al tientallen jaren gebruiken. Ze gaan nu in beroep tegen de uitspraak. Vier jaar geleden verbood de Maleisische regering een krant... om de christelijke god aan te duiden met Allah. De krant maakte er een rechtszaak van en won. En dat leidde tot rellen en tot aanvallen op kerken en moskeeën in Maleisië. Het Wereld Antidopingbureau WADA gaat onderzoek doen naar het functioneren van Jatco. Dat is de organisatie die de dopingcontroles op Jamaica uitvoert. Uit gegevens die door het voormalige hoofd van Jatco openbaar zijn gemaakt... blijkt dat de Jamaikaanse topsprinters in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2012... nauwelijks buiten de competitie gecontroleerd zijn. Ze wonnen in Londen vervolgens acht van de twaalf sprinttitels. Atleten gingen niet helemaal zonder dopingtest van start... Internationale Atletiekbond heeft de Jamaikanen wel aan controles onderworpen. Usain Bolt, de snelste mens op aarde, is vorig jaar twaalf keer gecontroleerd. Nu John Bakker, die heeft gecontroleerd waar de file staan, John. En die staan op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, bij Waardenburg. Daar staat een vier kilometer file. Er staat een vrachtwagen stil. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, bij het Velzen, twee kilometer... En na een ongeluk op de A59 van Zierikzee naar Os... bij Heusden, twee kilometer. De linkerrijstrook is dicht. John, dankjewel. Nog één keer de hoofdpunten. Volkert van de Graaf wil toch proefverlof en gaat opnieuw in beroep. Schade bij particulieren door de regen valt mee, zeggen de verzekeraars. En het kabinet en de bouwsector steken 120 miljoen euro... in nieuwe banen en scholing. Exact 13 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal van 1 uur. Zometeen Jurgen van den Berg weer met het volg van lunch.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met een succesvolle ondernemer in het buitenland. Dit keer is dat Joost de Kluiver, die in de weer is met oude mobieltjes. Voor de reportageserie In de Praktijk zijn we deze week op slot Loevestein. Ze zijn daar op zoek naar nieuwe beheerders... die allerlei grote evenementen kunnen organiseren. En dat betekent dat je op een dag als gisteren, als het met bak uit de hemel komt... een tandje bij moet zetten. Die bezoekers die komen, die komen geïrriteerd... Naar het evenement toe en die worden bij het parkeer al opgevangen door onze parkeerwachters. En die hebben al een instructie om vreselijk te lachen, lekker de muziek aan te zetten in de pendelbussen. Dus we gaan mensen proberen een leuke dag op Loevenstein te geven. Zometeen na half twee is het Stand.nl de stelling dan. Met het herfstakkoord kan Nederland weer vooruit. En bent u het eens of oneens met die stelling... laat dat weten via de sms. 7070 kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. Dus 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens... doe het dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, u hebt misschien nog wel ergens in de la een oude mobiele telefoon liggen. Daar kunt u iemand anders heel erg blij mee maken. Bijvoorbeeld Joost de Kluiver van Tech Returns. Zijn bedrijf koopt oude mobieltjes en andere elektronica op... en verkoopt die dan aan het buitenland. Joost de Kluiver is hier in de studio. Hartelijk welkom. Dank u wel. Iedere maandag praten we namelijk met een Nederlandse ondernemer... over zijn succesverhaal in het buitenland. Eerst even over dat bedrijf Tech Returns. Wat is dat precies? Ja, nou, dat is een, aantal, een goede beschrijving om mee te beginnen. Iedereen heeft wel een overtollige mobiele telefoon. En wij richten ons inderdaad echt op um, eigenlijk het overaanbod... met name in Nederland, uh, andere Europese landen doen ook uh, aardig mee... Uh, van mobiele telefoons. Uh, consumenten gebruiken maar heel kort. Ja, want er komt er weer een nieuw model op de markt. Exact. Ja. Wil je en, het uh, we zijn hier dus wat behoorlijk verwend met z'n allen. Dus komt er dus in een laadje te liggen of in een mandje? Toch uh, te vaak inderdaad. En uh, die telefoons, die uh, simpelweg omdat ze niet meer zo mooi zijn... of men vindt dat die niet meer uh, functioneel is... Om, om die reden zijn weggedaan. Die geven wij een, een tweede leven. Uh, en dat betekent inderdaad echt uh, dat ze hergebruikt worden door mensen in met name ontwikkelende landen. Afrika, denk ik dan. Ja, dat, dat doet inderdaad behoorlijk goed mee. Uh, uh, het is overigens uh, met name Azië en Afrika, waar wij ons nu op richten. Uh, maar overigens, uh, je kan toestellen ook heel goed verkopen in uh, Latijn Latijns-Amerika. Maar tegenwoordig uh, ook uh, ja, in de Zuid-Europese landen, waar uh, nou, mensen ook steeds minder te besteden hebben. Daar kunnen we ook toestellen in het tweede leven geven. Maar meer een merendeel gaat naar Azië en Afrika. Ja. En uh, ik, ik zei het in de inleiding: van, uh, het gaat om mobieltjes, maar ook uh, andere elektronica. Waar moet ik dan aan denken? Ja, ja ik zat al net al even omheen te kijken in de studio, had ik al. Allemaal, uh, mee kon <laughs> nemen. Um, hey, uh, je bent hier bij de publieke omroep, man. Het ziet er hier <laughs> gewoon heel oud uit. We hebben gewoon geen geld voor nieuwe spullen. Uh, als het even op dan gaan we er um, gewoon. We richten ons uh, nu met name op mobiele telefoons en tablets, uh, maar vanzelfsprekend uh, computers uh, en dan specifiek laptops zijn ook erg uh, geschikt voor hergebruik. Het moet wel uh, te transporteren zijn uh, en het moet uh, ja, goed uh, getest kunnen worden of het nog functioneel is. Uh, maar je ziet inderdaad steeds vaker dat uh, nou ja, de producten die op de markt komen... Um, eigenlijk alleen maar geschikt zijn of uh, in Nederland worden gebruikt voor een te korte tijd. Um, en dat kan je dus eigenlijk de hele range wel betrekken. Ja. Wij richten ze dus nu vooral op de laat ik, laat ik consumenten-elektronica. Nou begrijp ik dat ze dat vanuit China ook wil doen. Hè? Dus dat daar gebruikte uh, spullen naar Afrika gaan. Toch uh, vinden ze die van, vanuit hier beter. Waarom is dat? Ja, uh, het is een, uh, een kwaliteitsverschil inderdaad. Uh, uh, overigens het merendeel van de toestellen die uit China naar Afrika toe gaan... Uh, want uh, dat is echt het, het leeuwendeel wat er verkocht wordt in Afrika bij China. Dat is wel nieuw. Uh, maar dat is van zo'n slechte kwaliteit. En dan moet je echt denken dat het na een paar maanden al uit elkaar valt. Dat het eigenlijk ontzettend zonde is dat de mensen die daar dan hun zu uh, nog zuurder verdiende geld besteden aan een uh, mobiele telefoon. Na een paar maanden al met een ja, stuk afval uh, staan. Uh, de, de kwaliteitsnormen die we hier in Europa gebruiken zijn gewoon zo hoog. Dat je een mobiele telefoon die hier, nou laat ik zeggen, anderhalf twee jaar gebruikt is. Daarna, dus nou eventueel na reparatie, echt nog vier, vijf jaar kan gebruiken. Mm. Ja, en dat is iets wat met, met alle respect voor de kwaliteit die af en toe in Azië na het wordt verkocht, gewoon met dat soort producten niet haalbaar. Nee, maar dat geeft ook een beetje aan hoe wij er dan in staan. Hè? Want je, je doet dus je telefoon eigenlijk weg na twee of drie jaar, tenminste, die mensen zijn er. Uh, terwijl je nog misschien nog wel vijf jaar had meegekund. Ja. We krijgen het hier ook min steeds minder breed, toch? Dus waarom zouden we dat doen eigenlijk? Ja, nou, mensen zijn inderdaad. Uh, verwend, hè? Uh, en ik denk dat die structuur, of de structuur voor, uh, met name de mobiele industrie ook wel zo is opgezet dat je verwend kan uh, gedragen. Uh, want je krijgt, bij een mobiel abonnement krijg je hier een telefoon. Dus ja, ja die is dan gratis, denk denken ja. heel vaak uh, consumenten. Uh, je betaalt uiteindelijk per maand er behoorlijk voor, maar dat, dat, dat denken ze wel net, uh, is... niet door. Ja, Dat is ja. belangrijk dat je dat erbij zegt, denken, want het is uh, <laughs> natuurlijk uh, per saldo is dat niet zo. Um, Afrika, noem eens wat landen waar jullie actief zijn. Ja, uh, een merendeel van de toestellen die wij verkopen, verkopen we in Ghana, Oeganda uh, Nigeria. Ja. Um, en dat zijn landen waar uh, we dan zelf ook echt de netwerken hebben opgebouwd. Uh, als je verkoopt in Afrika, dan moet je toch wel echt denken aan het uh, ja, behoorlijk goed opbouwen van de relaties daar. Uh, bijvoorbeeld als we zaken doen in, in Azië, dan kan je toch wel vrij makkelijk vanuit uh, Europa uh, communiceren. Uh, maar in Afrika is het toch wel belangrijk dat je weet uh, nou, wat voor een soort partij je tegenover je hebt. Dus je moet er veel heen. Uh, in het begin uh, wel meer. Uh, als je eenmaal een relatie hebt, uh, dan komen ze overigens ook vaak hierheen. Dus dat zijn ook altijd uh, leuke meetings. Uh, maar inderdaad, het uh, onderhouden van de relatie is in Afrika erg belangrijk. En hoe, hoe zoek je dan je goede counterpart daar? Ja, nou, ik moet zeggen, wij worden ook nog wel eens gevonden. Uh, maar het is een ontzettende uh, mond tot -on mond uh, reclame eigenlijk uh, die uh, zichzelf snel verspreidt. En uh, zoals je begrijpt, een betaalbare maar hoogkwaliteit toestel uh, is in Afrika, nou ja, in een regio waar uh, verder weinig uh, communicatiemiddelen zijn, uh, natuurlijk ontzettend veel waard. Dus ja, als men daar eenmaal van weet, dan uh, wordt dat toch wel goed uh, gedeeld. Dus uh, aan de ene kant vindt men ons uh, via internet of uh, welke mogelijkheden er dan ook zijn. Op LinkedIn word ik ook nog eens benaderd uh, door de Afrikanen. Uh, maar inderdaad, we gaan er zelf ook behoorlijk uh, ja. uh, die kant op. En, en hoe dan te handelen? Want uh, nou ja, goed, je bent niet de eerste die hier op maandag komt, hè? die handelt met het buitenland. En we horen steeds weer nieuwe ja, gebruiken, rituelen waar je, waar je uh, verdacht op moet zijn, in ieder geval om daar niet. Een playfiguur te slaan. Ja. Nou ja, goed. Ik denk ook dat. Uh, wat je moet proberen te voorkomen. is uh, van tevoren helemaal weten hoe het gaat. En dan pas aan de slag. Uh, en ik denk onze aanpak. Uh, in de afgelopen uh, jaren. is er ook echt op gericht. Uh, trial and error. Uh, denk dat bij ondernemerschap past dat sowieso. En in Afrika is dat. Uh, ja, naast dat het nodig is. ook echt leuk. Ja, gewoon uh, gewoon heen gaan. en maar kijken hoe het schip Misschien net iets minder. Uh, <laughs> dan dat, maar zeker wel inderdaad proberen. Maar, maar gaat het wel eens mis? Ik bedoel. kan je daar mooie verhalen over vertellen? Ja, goed. Zeker de de uh, ondernemersmentaliteit uh, in, in Afrika en als ik even over het hele continent mag generaliseren, want het is natuurlijk een heleboel verschillende, zeer verschillende landen uh, is uh, wel eentje die heel anders is dan bij ons uh, en uh, Nederlanders zijn erg direct nou dat kunnen ook nog wel hebben uh, alleen de uitwerking daarvan uh, kan nog wel eens uh, um, uh, verschillend zijn en dan bedoel ik dat uh, uh, een directe deal um, uh, met een Afrikaan uh, die um, uh, heeft dan voor ons zijn uh, start van een, van een samenwerking maar ik merk wel dat uh, Vooral als je kijkt bijvoorbeeld naar Ghana, dat als je een deal doet en eigenlijk daar dus direct resultaat en korte termijn eigenlijk misschien dat het zo over kan komen, wordt ook echt heel erg korte termijn mee omgegaan. Dus een eenmalig eenmalige deal en daarna is er ook geen belang meer bij nog verdere successen. Daarom moet je wel echt een relatie echt opbouwen, zodat je ook weet dat je, je klant of je partner ter plekke ook bereid is om te investeren. Ja. Uh, want uh, er wordt erg vaak inderdaad uh, ja, op korte termijn uh, ge gehandeld N nou noemde je net wat van die landen, Ghana maar bijvoorbeeld Oeganda heb ik volgens mij van geleerd dat het daar economisch uh, ineens een stuk beter gaat de laatste jaren Z zijn zij niet in staat om echt ook al met het nieuwe spul te werken? Ja inderdaad uh, uh, overigens uh, de, de term oude mobiel proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen uh, en men heeft nog wel eens het idee dat je echt alleen maar de, nou, de echte afval dingen <laughs> naar ons toe moet sturen we betalen gemiddeld 42 euro voor een telefoon uh, en we krijgen echt de hele range binnen, uh, maar als je nou, je een beeld hebt wat twee jaar geleden of drie jaar geleden werd gekocht in Nederland... dan zijn dat dus ja, de, de meest moderne toestellen. En die doen het inderdaad al prima in ja, Afrika. Het ja. is absoluut nog niet het merendeel dat met een iPhone... of de, de nieuwste Samsung loopt, maar ah, wel ja. veel mensen. Ja, wat kost die in Afrika dan als je gaat naar dat toestel van, van jou koop? Dat uh, je... Van mij... Uh... Dat je van mevrouw <laughs> ik... Jans uit Boerakker hebt gekregen? Ja. ja. <laughs> um, wij verkopen een, een iPhone, hè, als je bijvoorbeeld naar een iPhone 4 uh, kijkt... die uh, daar al wel een trek is, uh, voor ongeveer 200, 220 euro. Uh, en dan uh, moet je wel kijken... Dat het toestellen zijn die helemaal getest zijn, die nou dus ook nog echt een paar jaar mee kunnen. Ja. Want de toestellen die wij binnenkrijgen zijn niet per se allemaal geschikt voor hergebruik. Sommige die, nou, die, daar betalen we wel voor, maar die blijken uiteindelijk dan toch iets te, te mankeren. Dat zit ook in die prijs meegerekend. Ja. ja. Iemand er wordt meegeluisterd: een interessant gesprek natuurlijk vinden mensen. Henk van Rens die, die vraagt op Twitter: hoe voorkom je nou dat de gegevens die op die telefoon staan misbruikt worden? Ja, misbruik inderdaad is iets waar, waar mensen wel, wel bang voor zijn, maar nog, zich nog niet heel erg naar gedragen om een van de redenen. Want de consument is langzaam maar zeker bewust aan het worden dat het eigenlijk een computer is waar je mee loopt, maar gaat er inderdaad nog niet met, op die manier mee om. Um, dus wat wij in ieder geval uh, als stap 1 aanraden is: uh, mensen maak, uh, zorg dat je zelf je telefoon helemaal leeg maakt. Uh, maar tegenwoordig zijn er voor uh, uh, professionele partijen zoals wij wel een heleboel goede tools te krijgen om uh, echt gecertificeerd, zoals dat dan heet, een telefoon leeg te krijgen. Uh, en dat met name bedrijven. Uh, mondjesmaat, consumenten, die, die uh, maken zich daar ook tegenwoordig uh, druk om. En terecht, want nou, als je ziet wat er af en toe op staat, dat is uh, best merkwaardig. Ja. <lacht> ja, daar kan je ook hele verhalen over vertellen. <lacht> ja, <telefoon. lacht> andere uitzending. <lacht> <lacht> ja uh, Dan nog iets anders, want jullie recyclen ook uh, apparatuur, daar vandaan. Ja, ja, en wij hebben echt uh, uh, vanaf het begin af aan het doel gehad om onze propositie, uh, uh, zoals het dan heet, een win-win-win te maken. Uh, uh, dat heeft uh, uh, dan dus een, een win van uh, hier in Nederland. Mensen krijgen geld voor een toestel die is niet meer gebruiken. Uh, het tweede deel is dat je een toestel hergebruikt. Nou, dat is vanzelfsprekend duurzaam. Uh, er zit een hele duidelijke sociale kant aan. Uh, betaalbare telefoons. Uh, maar uh, uh, hetgeen wat er eigenlijk nog een beetje ontbreekt in de mobiele industrie is dat als je een mobiele telefoon echt helemaal opgebruikt... dat je er dan niks meer mee kan. Uh, en dan uh, heb ik het niet zozeer over Europa... want daar weet je wel ongeveer waar je naartoe kan... met je, met je afval, elektronica. En je moet voorkomen dat daar een enorme telefoon bij is. Exact. Er, en, op ontstaan. het hele Afrikaanse continent... en dat is ja, even shocking als, als waar... kan je een mobiele telefoon niet recyclen. En dat bedoel ik in zijn geheel. Het komt omdat het een toestel heel uh, gecompliceerd het is opgebouwd. Veel methaan zit erin. Dus helaas is het nodig. Uh, en maar goed, We hebben het als een kans gezien... Uh, en ook er, eigenlijk een heel mooi project. Uh, is het nodig om lokaal in te zamelen. Uh, mensen inderdaad dus de mogelijkheid te bieden... doe iets met je echt afvaltelefoons. Want als een telefoon in Afrika wordt afgedankt... dan weet je wel zeker dat die echt op en, is. En, en krijgen ze daar dan ook nog wat voor? Exact, komen ja. Uh, want het is echt een, een, een business case. Er zit een, uh, een circulair model in... Uh, om ook nog helemaal aan het eind van de levenscyclus... telefoons in te zamelen. En dat doen we nu uh, ook met name in de landen die ik net noemde. Uh, net een groot project gestart in Ghana. Um, uh, en daar ook aan het kijken of we samen met... Uh, duurzaam investeerders, bijvoorbeeld ik is daar zo'n partij voor, uh, daar ook kunnen opschalen ja. uh, om uh, toestellen in te zamelen naar Europa te brengen en dan te recyclen. En dat is uh, nou, nog die laatste winkans, uh, compleet duurzaam. Ik ze een interkerkelijke ontwikkelingsorganisatie hier. Ja, um, voel je jezelf nou ondernemer of weldoener? Uh, ik ben uh, begonnen met het idee uh, dat um, uh, ik veel had geleerd op de universiteit uh, uh, over ondernemen en dat wilde ik graag uh, in, uh, uh, in de praktijk brengen. Uh, maar ik had ook gewerkt bij een stichting, uh, een, een NGO zoals het dan heet, uh, waar ik merkte dat er uh, nou, meer is dan alleen winst maken. Uh, maar juist die combinatie uh, die ontbrak. Uh, dus de, de goede dingen doen, maar op een manier dat je um, uh, toch uh, ja, gebruik maakt van je commerciële vaardigheden. Uh, dus uh, als ik mag, een sociale ondernemer dan. Ja, ja. Nou, dat is een mooie term. Uh, dank dat je erover kan vertellen hier. Joost de Kluiver, hij is dus van het bedrijf Tech Returns. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, wie wil er nou niet op een kasteel wonen? De sollicitanten naar de baan van beheerder van slot Loevestein... in ieder geval wel. Wie die baan krijgt, die mag daar niet alleen wonen... maar die moet natuurlijk ook veel meer doen. En om dat uit te vinden, krijgt Ingrid Koning de hele week mee... achter de schermen van slot Loevestein. Goede test in stressbestendigheid was een groot redder-evenement afgelopen weekend. Toen de regen dus met bak uit de hemel kwam. En dan komt het aan op improviseren voor eventmanager Hans van Scheindel. We hebben net zo mooi weer als gisteren. Alleen er valt iets meer regen. Dus de aantallen personen die wij willen gaan halen, dat zullen we waarschijnlijk niet bereiken. Wat we wel gaan doen is dat die bezoekers die komen, die komen geïrriteerd... Naar het evenement toe. En die worden bij het al opgevangen door onze parkeerwachters. En die hebben al een instructie om vreselijk te lachen. Lekker de muziek aan te zetten in de pendelbussen. Dus we gaan mensen proberen een leuke dag op Loevestein te geven. Met warme chocomel. Met braadworsten. Met middeleeuwse krakelingen. Met uh, appeltaart van bakketje deeg. Zijn jullie het mee eens dat we dit kunnen bereiken met z'n allen? Ja of nee? Hans van Schijndel is alle vrijwilligers aan het instrueren wat ze vandaag moeten gaan doen. Hoeveel vrijwilligers helpen er vandaag mee? We hebben vandaag 28 vrijwilligers. En dat is los van de medewerkers van Slot Loevestein. Ik heb het gevoel dat u helemaal opveert bij deze crisis heerlijk, met het noodweer. U rent heerlijk. van 0 naar her. Nou gisteren was het zo goed georganiseerd, zowel door Pascal-Jacques als mij, uh, want wij hebben dan toch die leiding, maar iedereen doet daar mee aan die organisatie dat we het rustig hebben gehad in onze functie. Dit is het vak van evenementen en dit is improviseren en oplossingen bedenken. Want een merendeel van de activiteiten waren buiten gepland vandaag. Ja, alles was buiten gepland en alles wat binnen is, is puur horeca. En nu gaan we dat in elkaar verweven dat het entertainment en het vermaak in de horeca gaat plaatsvinden. En dan krijgen we eigenlijk het ouderwets herberggevoel. Uh, wat wil je gaan doen? Uh, uh, wij waren van plan om op de zolder aan de slag te staan. Er is heel veel ruimte en dan kunnen de kinderen en zelfs wij uh, een uit de voeten. Nou, dat vind ik super goed. Je hoeft met mij niks. Kort sluit alleen maar te informeren. Dit talent vind ik super. Ik merk dat er geen ruimte is voor een diep gesprek. Er moet gewoon hard gewerkt worden nu. Er moet heel snel gereageerd worden. Je moet heel snel in je hoofd gaan schakelen van kan het? Is het veilig? Is het uh, mogelijk? Nou en dat, is, ja, dat vermogen dat hebben wij allemaal hier wel in huis. Ik ben hier ook vandaag om mee te helpen. Wat kan ik doen? Ja, als ik nou ineens even de kijk, dan denk ik van, wat vind je van roofvogels Ingrid? Uh, nou, dat weet ik eigenlijk niet hoe nou, we... ik dat Ik beslis gewoon voor je, ik hak die knoop door, jij gaat vandaag mee lopen met de roofvogels. Vind je dat goed? Nou helemaal goed, dus dan loop ik met u mee. Dat is helemaal goed. Het is niet eng, het is wel spannend, maar het is niet eng. Maar het is ook enorm slecht weer, dus dan moeten we nu gelijk aan de slag. Ja, we gaan uh, de vogels eruit halen en dan uh, gaan we aan het werk. Ja, je mag zo een, een, een vogel vasthouden en dan uh, ja, moet toch maar mensen een beetje met een vogel op de hand en, en wat binnenvliegen, wat vogels. En dan wisselen we iedere keer in hem een Beetje enthousiasmeren? Ja, mensen laten zien wat vertelt me over de roofvogels. Dat nou, zal ik dan nou wel doen. Het, uh... Terwijl iedereen zijn activiteiten binnen probeert op te zetten... rent ook uh, directeur In hier voorbij. Uh, hoe gaat het? Ja, god, balen natuurlijk. Je ja, hoopt op uh, mooi droog weer. Veel publiek en dan is het uh, heel veel regen. Dat schrikt het publiek gewoon af, dus dat is jammer. Komen jullie nu ook financiële problemen? Absoluut, ja. We hebben een break-even van 5000 bezoekers. Nou, we hadden er gisteren 1500 in de veronderstelling... dat we er vandaag over de 3000 zouden hebben. Ja. Ik verwacht niet dat we die gaan krijgen. Dus ja, financieel kost dat uh, heel wat. Die wat jij nou op je hand hebt, dat is Niels. Niels is een slecht valk. De snelste dier ter wereld. Echt over de 300 kilometer per uur. Is dat niet gevaarlijk? Nee, het is niet. Als je het uh, doet met de handschoen aan en dat doet wat ik je zeg, dan is het niet gevaarlijk. En als je wil, mag hij hem dan ook aaien? Nee, aaien, aaien is slecht voor de vogels. Oh. Doordat we altijd een beetje zweethandjes hebben, als je dan die vogel aait, dan veeg je dat vetlaagje eraf. Ik moet er nog wel even inkomen. Ja, dat, dat hoor ik ja. Want aaien doen we niet. Geen goede assistent. Mogen ze wel ermee op de foto? Ja, en ze mogen mij ook wel aaien, maar niet de vogels. Jongetje, zal ik dan een foto van jou maken? Dat horen we niet of de Ingrid nou hem ook nog geaaid heeft. Vast wel. Morgen meer over hoe je als beheerder omgaat met de financiën... op zo'n slot Loevestein, zeker nu er zoveel wordt bezuinigd. Zometeen is er Stand.nl daarover gesproken over bezuinigingen. Met het herfstakkoord kan Nederland weer vooruit. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. E. NOS Journaal, Mark Visser. De Nobelprijs voor de economie gaat dit jaar naar drie Amerikanen. Het zijn Eugene Fama, Lars Peter Hansen en Robert Schiller... Drietal onderzocht de prijsontwikkeling van activa van bedrijven zoals aandelen. En ook onderzochten ze of en hoe dergelijke prijsontwikkelingen te voorspellen zijn. Het is nog onduidelijk wat de schade is van de vele regenval van gisteren. Volgens het Verbond van Verzekeraars lijken particulieren niet erg gedupeerd. Maar bij boeren wordt de volle omvang van de schade waarschijnlijk pas over een week duidelijk.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 En jagers verwachten dat het dit jaar erg lastig wordt... om wilde zwijnen af te schieten op de Veluwe. Dat komt dat er heel veel eikels, kastanjes en beukennootjes zijn dit jaar. Normaal verzamelen de jagers zich in de buurt van voederplaatsen. Nu de zwijnen door de bossen zwerven, waar overal volop te eten is... zal de jager achter ze aan moeten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Jon Bakker. Met files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij Waardenburg, 6 kilometer. Daar staan vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. En na een ongeluk op de A59 van Zierikzee naar Os bij Heusde, 2 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV, standpunt NL. Jurgen van den Berg... Na drie weken onderhandelen waren ze de vrijdagavond laat dan eindelijk uit. Vol trots presenteerde het kabinet een akkoord met D66, ChristenUnie en SGP. Met dat herfstakkoord, zoals het intussen wordt genoemd... kan premier Rutte de begroting van 2014 door de Eerste Kamer loodsen. VVD-fractieleider halbe Zijlstra blij met het akkoord. Ik heb bij de Algemeen Politieke Beschouwingen aangegeven... is de politiek de oplossing of is de politiek het probleem? En ook met zeker complimenten aan uh, de collega's... heb ik uh, kunnen constateren dat de politiek de oplossing heeft geboden. Is dit een politieke doorbraak en is het kabinet voorlopig gered? Of is het herfstakkoord alleen maar symbolisch en zijn effecten marginaal? Ik praat erover met Henk Nijboer. Hij is financieel specialist van de PvdA... en heeft ook mee onderhandeld een paar keer uh, in de afgelopen weken. Meneer Nijboer, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord, ja of nee, daar komen ze. De financieel specialisten van de fracties, die hebben eigenlijk al het werk gedaan. Oneens. Oh, ik was het die Arie Slob tegenhield toen hij wilde opstappen. <laughs> nee, nee, nee, was ik niet. Wie was het wel eigenlijk? Nou, hij, wou, hij wilde ook niet opstappen, dus dat heeft eigenlijk niemand gedaan. Maar we hebben wel even gesproken onderling. Oké, okay. maar geen fysieke bedreiging, begrijp ik? Nee hoor, nee. Oh, okay. nee, nee. Uh, de derde, het kabinet ging langs de rand van de afgrond. Oneens. Hmm. Nou ja, dat laten we toch ook in een paar reconstructies. Um, goed, Nou, we gaan er zo meteen wel uitgebreid op inzoomen. Eerst maar eens even de stelling. Met het herfstakkoord kan Nederland weer vooruit. En um, ik zeg tegen onze luisteraars, u mag reageren. Natuurlijk eens of oneens door het sms'en bijvoorbeeld. 7070, kost wel 50 cent. Gratis nummer is er 0800-1101. Wie weet komt u dan ook in deze uitzending. 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met het hekje standpunt. Met het herfstakkoord kan Nederland weer vooruit, meneer Nijboer. Daar ben ik het mee eens. Dat ik, dacht ik al. Ja, ja. ja, ik denk dat we uh, als coalitie vvd vandaag goede afspraken hebben gemaakt. Uh, en we hebben vooral naar de inhoud gekeken. Werkgelegenheid als allerbelangrijkste punt. Uh, dat bond ons eigenlijk allemaal. Uh, en een paar, paar thema's, hè, vergroening, uh, onderwijs voor D66... en uh, gezinnen met kinderen voor ChristenUnie-SGP. Uh, belangrijke thema's die ook de PvdA overigens wel kon onderscheiden. En daar zijn we allemaal als, uh, als belangrijkste punten goed uitgekomen. En het laatste nieuws is, Olly is tevreden. Uh, ja, dat verbaast me niet. Want uh, we hebben de doelstelling die de Europese Commissie ons gaf... Uh, 6 miljard uh, uh, bezuinigen volgend jaar... Uh, hebben we ook in dit pakket gehad. Ja, Olly is Olly Reen, hè, de eurocommissaris. Met zijn 3% altijd uh, staat hij te wapperen. Hij zegt zelfs, uh, de Verenigde Staten... zouden een voorbeeld aan Nederland moeten nemen, hè? Ja, ik heb die analyses uh, ook gelezen. En in de Verenigde Staten is de politiek erg gepolariseerd. Hè. De Republikeinen dreigen daar uh, eigenlijk het land op slot te zetten. Dat is heel slecht. En ik ben blij dat we in Nederland... Uh, ik las ook in de Financial Times vanochtend een stuk... Uh, van ja, in Nederland is toch de oppositie en coalities zijn tot elkaar gekomen. En dat maakt het land uiteindelijk beter en sterker. is hmm. uh, dus niet altijd makkelijk. Zeker niet in een uh, gefragmenteerd uh, politiek landschap. Maar het is ons wel gelukt. Ja. Nou is niet iedereen tevreden. Uh, PVV, SP, CDA reageren erg lauwtjes. Om niet te zeggen soms uh, bijzonder negatief. Uh, volgens die partijen brengt het akkoord niet de koerswijziging die de crisis kan keren. Ja, SP en PVV hadden natuurlijk al voordat het debat begon uh, afgezwaaid. Uh, en het CDA heeft uh, het kabinet gevraagd om uh, 180 graden koers te verleggen. Echt een totaal andere koers. Uh, niet het ontzien van mensen met de laagste inkomens. Uh, ontzettend snijden in allerhande belangrijke uitgaven. Ja, en daar waren we niet. Uh, en daar was de PvdA ook niet uh, toe bereid. En ik was graag tot elkaar gekomen. Maar ja, het CDA zei echt: uh, hier heeft u ons uh, programma, voert u het maar uit. Ja. Uh, en dat hebben we niet willen doen. Meneer Nijboer, u moet ons toch iets uitleggen. Want um, uh, vrijdag kwamen er allerlei verrassingen uit hooggoed. Um, dingen die eerst niet konden, die konden nu ineens wel. Hoe kan dat? Ehm... Um... Nou, ik weet niet of dingen die eerst niet konden, nu wel uh, konden. Uh, wat, ik, wat we hebben gedaan, en u vroeg ook naar financieel woordvoerders. Uh, wij zijn toch een beetje, uh, nou ja, kijken inhoudelijk naar zaken. Uh, we hebben gekeken, wat bindt ons nou met z'n allen? Nou, werkgelegenheid, werkloosheid, 700.000 werklozen vonden elke partij het allerbelangrijkste. En vervolgens, hoe betaal je dat dan? Nou, dat kan bijvoorbeeld uit vergroening. Ja, wat zijn nog andere wensen? Uh, dat, dat is bijvoorbeeld uh, de kinderen, het onderwijs. En zo zijn we inhoudelijk gaan kijken hoe we het dichtst bij elkaar konden komen. En daar een pakket uh, van samen ja. te stellen. Maar je, je, krijgt, toch, je krijgt ook het idee dat het kabinet bij Prinsjesdag heeft, uh, ja, heeft zitten plus en min. En, en zitten prutsen. Want nu komen er ineens allerlei andere partners bij. En, en dan komt, komt er een heel ander verhaal uit naar voren. Nou, dat is natuurlijk wel wat uh, gewijzigd. Daar zijn we ook altijd uh, toe bereid geweest. Ook vanaf begin af aan. Uh, we hebben, uh, de PvdA heeft dat gezegd, maar ook de VVD. Uh, vanaf begin af aan was duidelijk dat we bredere meerderheden zoeken. Ook, uh, ook voor gewoon andere wetten. Hè, die niks met financiën te maken hebben. Uh, omdat het gewoon politiek veel wisselt. De afgelopen tien jaar vijf verkiezingen. Uh, als je dan grote hervormingen, bijvoorbeeld zorgdichten bij mensen organiseren. Is het gewoon gewenst dat er meer partijen steunen ja. dan alleen de 78 uh, of 79 ja. zetels die we in de Kamer hebben. Maar hebben we hier. Gedaan. Nee, maar belangrijk is natuurlijk wel steeds dat daar, dat daar dan ook geld voor is. En komt dat dan alleen maar uit het, uh, uit het kraanwaterduurder maken en uh, hogere motorrijtuigenbelasting? Nou, onder andere. Uh, er is ook een groei van zorguitgaven uh, wordt wat beperkt. Uh, dat is ook afgesproken. Uh, en we hebben heel goed gezocht. En daar zijn we dus ook wel... Uh, sommige mensen zeggen het duurde wel even. Maar ja, je bent natuurlijk wel een paar... Uh, nou ja, twee weken in dit geval. Een paar dagen goed zoek, mm. uh, zoet om uh, heel precies te zoeken waar je het kunt vinden. En of je het daar met elkaar over eens ja. kunt worden. Want, want het is heel gek... Ik noem maar gewoon even één voorbeeldje uit dit hele verhaal. Bijvoorbeeld, het ene moment moet een kazerne nog dicht voor Defensie. En het andere moment, dus na vrijdag, kan die toch open blijven. Ja, de ChristenUnie heeft, op de Defensie wordt bezuinigd. Er is de PvdA-fractie ook altijd voorstander van geweest. Niet omdat we dat leuk vinden, maar omdat je moet kiezen in moeilijke tijden. En dat betekende dat sommige kazernes dichtgingen. En de ChristenUnie heeft gezegd, voor Drenthe heeft dat zo'n grote impact... Dat, dat willen we terugdraaien. Nou, dat is een legitieme wens. Regionale economie vindt de PvdA ook belangrijk. En als je samen het erover eens kunt worden hoe je dat kunt financieren... Ja. nou ja, dan kom je tot ook ander. En, en, en blijf, is de conclusie ja. dat die kazerne overblijft. Er zijn ook mensen die zeggen, die is gewoon... Een hogere politiek. Uh, Rutte en Samson hadden dit al lang op een uh, fieltje uitgerekend allemaal. Zet er ruim in en dan kom je ergens halverwege uit en dat is precies waar ze wilden zijn. Nou ja, ik weet niet of het zo uh, is gespeeld. Wat wel zo is, is dat uh, de PvdA, maar ook de VVD... vanaf begin af aan uh, bereid waren om de oppositie tegemoet te komen. Overigens geldt dat voor mij ook. Uh, ik doe zelf financiën, ook voor het CDA en de SP nog. Als zij met goede ideeën komen, ook bij de Algemene Financiële Beschouwingen... zou ik die blijven steunen. Want ik zit er zelf zo in, als er een goed idee is waar steun voor uh, is... en wat, ik, wat ook bij de PvdA past, dan steun ik het gewoon. Uh, mm. En het zijn echt collega's met goede ideeën. Ik heb deze week nog een motie van de SP gesteund. Uh, de heer Van Heijden en van het CDA komt met een voorstel om uh, kredietunies voor uh, MKB-bedrijven... die moeilijk krediet kunnen krijgen. Heeft een initiatiefvoorstel, dat gaan we ook steunen. Dus dat blijf ik voor openstaan. Nou, en dat gold hier ook voor. Iemand op onze site zegt, ik mis in de plannen van het kabinet... Uh, ieder gevoel voor de werkelijke, urgente problemen van het land. Onze burgers en van de hele wereld veel te weinig aandacht voor de klimaatcrisis... en de sociale crisis, veel te veel nadruk op de boekhouding. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het, het allerbelangrijkste op dit moment... Uh, de werkloosheid, werkgelegenheid. Dat vind ik het grootste probleem voor, uh, voor Nederland op dit moment. En daar hebben we alle aandacht op gevestigd bij de onderhandelingen. Uh, de meneer heeft wel gelijk dat uh, ook energie uh, heel belangrijk is, hè? Duurzame, een duurzame wereld. En daar is ook met een energieakkoord... waar miljarden wordt uh, gestoken in een duurzame samenleving... maar ook in isolatie van huizen, zodat er ook weer werkgelegenheid oplevert. Er uh, zijn ook afspraken over gemaakt. en die staan ook gewoon. Er is niks aan getornd. Ja. Iemand anders zegt, zolang de 3%-norm de basis is voor dit kabinet... zal er niet geregeerd worden, alleen maar politiek bedreven. Inzet is niet Nederland, maar partijpolitieke macht. Ja, dat begrijp ik eerlijk gezegd niet zo. We hebben we hebben een uh, zowel een probleem in de economie als een probleem met de financiële sector. Die moet echt gezonder uh, worden gemaakt. Als een probleem op de begroting. Uh, je kunt niet jarenlang, jaren we geven nu al vijf jaar lang... Uh, we hebben 200 miljard meer uitgegeven dat er binnenkwam in totaal. Ja, dat kun je niet blijven doen. Dat ja. zal ook iedereen begrijpen. Dus daar moet je een evenwicht in zoeken. Uh, dat is zo, maar goed. Kijk, uh, ik, ik, ik las een analyse van Martin Sommer... gerespecteerd uh, politiek analyticus hè, voor de Volkskrant. Ja. Uh, die schrijft... de regering is permanent hengelen naar meerderheden geworden. En, en dat is het ook een beetje. Je zit voortdurend te kijken van hoe je iets door de Eerste Kamer kan krijgen. Terwijl... Wat het land soms misschien nodig heeft, is iemand die zegt: Nou, we gaan het nu zo doen. En uh, we nemen uh, iedereen bij de hand en we gaan naar die stip op de horizon. Nou, het laatste is wat we hebben gedaan. Hè. Met deze partijen is een stabiele meerderheid in beide staten... de, de Kamers, de generaal gere, uh, gerealiseerd. Uh, dus er is nu een brede meerderheid. Daar is ook duidelijkheid over. Uh, maar het, het is nu wel anders voor dan in het verleden. De, situatie, jaar, de politieke situatie is wel, uh, is wel anders dan in het verleden. Hè. Waar het uh, soms een partij uh, 50 of 60 zetels had. Ja, dat is nu niet meer zo. Uh, dus je moet nu met meer partijen tot uh, vergelijk komen. En dat heeft ook wel weer de rijkdom van meerdere ideeën. Dat hebben we deze week gezien, maar dat is politiek niet altijd makkelijk. Nee. En nog even de sociale partners, niet onbelangrijk, want dat sociale akkoord is er. Daar wordt toch wel iets aan gerommeld. Ik neem toch aan dat die ook in dit proces wel even gebeld zijn... want anders sta je straks nog weer met z'n allen met lege handen. Ja, nog sterker. Ze zijn geloof ik, zowel de heer Bientjes als de heer Heert... zijn bij de vicepremier Lodewijk Asscher op bezoek geweest... en die hebben ook ongetwijfeld contact gehad... Uh, en uh, ja, het sociaal akkoord staat uh, gewoon... er zijn wel wat uh, afspraken gemaakt om het ambitieuzer te doen... soms uh, sneller te doen. Bijvoorbeeld de kwotumregeling uh, gaat eerder in... zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... Uh, sneller uh, uh, een baan krijgen. Uh, en ik verwacht dat sociale partners dat, uh, dat goed, kunnen, uh, goed kunnen vinden. Daarmee. Rust in de polder is nu in handen van de FNV-kop de trouw vandaag. Ja, maar is ook in de handen van ons allemaal. Ik denk dat heel Nederland er belang bij heeft uh, dat er nu... ...stabiliteit is dat wat er nu is afgesproken gaat gebeuren... ...zowel met wat is afgesproken met sociale partners... ...als is afgesproken in, in de meerderheid van de politiek in Den Haag. Ja. De oppositiepartijen die meedoen... ...die benadrukken dat ze geen gedoogpartners partners zijn... ...maar dat ze deze maatregelen een jaar steunen. Maar er zijn afspraken gemaakt die verder gaan dan een jaar. Ontslagrecht, nou ja, al die zaken daaromheen. Hoe gaat dat daar dan mee? Ja, de begroting voor volgend jaar en ook het, alle belastingen... het belastingplan voor volgend jaar wordt gesteund door deze partijen. En een aantal afspraken werken ook langer door. Dat geldt voor sommige ombuigingen, geldt ook voor sommige belastingmaatregelen. En die zullen ook gesteund worden door deze partijen... waar we afspraken over hebben gemaakt... Uh, nou, daar wordt steun voor verleend en een aantal, uh, u noemt het al, hè, ook een aantal dingen uit het uh, Sociaal Akkoord, die strekken tot 2015 en sommige zelfs nog iets verder, die zullen worden gesteund. Hmm. En u benadrukt een paar keer hè, dat uh, nou, die werkgelegenheid is erg belangrijk is, uh, de, de, de economie moet weer uit het slop. Nou zijn er uh, vooraanstaande economen, Hoogduin, Jacobs, IJvinger, die noemen dit akkoord in de Telegraaf vanmorgen kruimelwerk. Het zal amper effect hebben op de economie. Ja, dat de, de, de, de de de de deel ik niet. Uh, het was natuurlijk wel zo dat de PvdA al voor de zomer... ook heeft gevraagd om naast de begroting... ook met een investeringsprogramma voor de economie te komen. Uh, bijvoorbeeld pensioenfondsen meer laten investeren in Nederland. Bijvoorbeeld een pakket om kredietverlening in het MKB op gang te brengen. Want daar, zit echt, daar zitten echte problemen. En dan kunnen ondernemers ook geen mensen aannemen. En dat gaat natuurlijk nog gewoon door. Dat is afgesproken, staat in het regeerakkoord en gaat ook gewoon door. Dus het is naast de begroting, en dat ben ik met de economen eens... meer nodig om de werkloosheid te bestrijden. En gelukkig is aan dat pakket niet getornd. Goed. Maar we gaan kijken wat onze luisteraars vinden van dit hele verhaal. U, u komt zometeen weer aan het woord om die reacties te bespreken. De stelling dus, met het herfstakkoord kan Nederland weer vooruit. Die staat al een hele tijd op de site. Meer dan 1200 mensen intussen gestemd. 39% is het eens met die stelling. 61% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ben Sammy van Thuil. Ja, Ik ben een van die 61% die oneens is met de stelling. Um, met, met dit akkoord wordt in feite doorgegaan met dat feitelijk stupide bezuinigingsbeleid. waarmee de economie kapot wordt bezuinigd. Aardig om te horen dat er weer wat labwerk wordt gedaan. Om, om de werkloosheid een klein beetje minder te laten dalen. Maar dat zal niet helpen. Wat we, wat we nodig hebben is echt een visie en een, en, een, en een beleid. En dat biedt het kabinet niet. Nee, maar 50.000 banen las ik komen erbij. Nou, dat moet nog blijken. Die komen niet zomaar door de regering erbij. Eerst, eerst zijn er 150.000 kapotbezuinigd. En vervolgens 50.000 erbij. En dan is het nog altijd negatief. Nou, u vindt dat er gewoon te veel bezuinigd wordt. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het eens met de stelling. Uh, niet zoals de eerste inbeller... heb ik het over de inhoud... maar vooral gewoon over de, de manier waarop het stand is gekomen. Ik denk dat... De, met dit hersakkoord het kabinet weer voorlopig met Daarna de op voorlopig. Want de situatie van een permanente formatie. die blijft wel. Ik bedoel bij elke nieuwe tegenslag. of nieuwe crisis, wat dan ook. zal opnieuw samenwerking moeten worden gezocht. met. waarschijnlijk ChristenUnie, SGP en D66. Ja. En dat zal voorlopig niet, uh, niet verdwijnen. Dus uh, de, ja. de weeffout van. Uh, geen meerderheid in de Eerste Kamer. die blijft. Ja, en dit, dit is inderdaad. maar voor een jaar uh, houdt dit stand. natuurlijk. daarna hebben we weer een hele nieuwe situatie. Precies, en nou goed, een aantal dingen die overstijgt wel de, de periode van die jaar. Want wat ik net zei, hetzelfde komt een crisis. Of uh, weer een of andere bank valt om, ik noem maar wat. Dan zal het kabinet weer met de hoed in de hand moeten gaan naar de Eerste Kamer. Ja. Of dan in dit geval uh, D66, SGP en wie maar mee wil doen. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Gerrit de Jong. Ik ben het oneens met de stelling. Ik vind een deel van het akkoord dus inderdaad prima. Maar het is allemaal maar voor korte duur. Dus daarna moeten we weer gaan shoppen overal om een meerderheid te krijgen... Dat vind ik heel erg uh, kwalijk. Dan is de belofte van arbeidsplaatsen over 50.000... dat is de heer Dijsselbloem zelf gezegd... dat is pas over een aantal jaren. Ja. Dus daar heb je nu op korte termijn heb je daar helemaal niks aan. Dus ik vind het een wasse neus. Op deze, mensen, op deze manier kunnen mensen geen financiële zekerheid... helemaal niks opbouwen. Dus je krijgt ook geen boost voor de economie. En ik zie het alleen maar als iets om het kabinet in het zadel te houden. En dat had niet gemoeten. U had liever al gehad dat ze weg waren gegaan. Ik had liever gehad dat het dit huidige kabinet afgetreden was... en dat er nieuwe verkiezingen zouden komen. Ja, ja. want dit blijft zo op deze manier aan de gang. Men blijft maar shoppen. En het is alleen ja. maar voor de korte termijn. En daar schieten we allemaal niks mee op. Maar tegelijkertijd zou dan ook een hele tijd het land euh, laten we zeggen, niet, niet geregeerd worden. Natuurlijk, want dan heb je eerst eens verkiezingen na, dan moeten we weer geformeerd worden. U weet allemaal hoe, hoe moeilijk dat allemaal is in de huidige situatie. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Maar het is gewoon nu dusdanig moeilijk om een meerderheid te verkrijgen. En dit blijft gewoon aan de gang. Het is allemaal maar voor de korte termijn. Oh, ja, okay. Dus het schiet gewoon niks op. Het is niet structureel. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag even met Klaver. Nou, ik ben het helemaal eens met de stelling. He, er komen meer banen bij. De gezinnen met name worden ontzien. Ik denk alleen dat de pomphouders bij de grenzen met de buren... dat die niet zo blij zullen zijn met die verhoging van de diesel en LPG-accijns. Nee. Nee. Ja, die zullen wel, uh, dat zal wel niet gaan. maken. ik moet mijn, uh, hè, er is toch een, uh, een, ik vind het een prachtig akkoord. En hulde aan de SGP en de ChristenUnie. Het zijn hele bescheiden mensen, maar die hebben nu toch meegewerkt mee dat we een crisis hebben vermeden. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, U spreekt met Geert Weverveendom. Nou, het is allemaal kribbelwerk en ik ben het een klein beetje eens met de stelling... maar het gaat twee, drie maanden duren... en dit doet de politiek alleen maar... met name de Partij van de Arbeid en de VVD... om nieuwe verkiezingen te voorkomen... want normaal gesproken zouden ze dan nu... op 25 zetels uitkomen... en die andere partijen natuurlijk op veel meer. Ja. Dit is ab en Snap werk. Uiteindelijk werkt dit niet... en het zal zo moeten gaan, zeg maar... dat de economie weer een beste boost krijgt... En en net als die economen beweren, zeg maar, doodbezuinigen... is uiteindelijk een waardeloze pad, zeg maar, die gaat... en die uiteindelijk leidt naar financiële honger voor iedereen. Mooi gesproken, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ben ik in de buurt? Ja, mevrouw. Um, ik schrijf nu mevrouw Jansen uit uh, Amsterdam. Ik ben het helemaal eens met het herfstakkoord. En voor mij heeft het veel te lang geduurd. Halve nacht, halve nachten, Hele nachten wordt er over gepraat. Als ik zo bij mijn baas gewerkt had, nou, dan had ik een lang ontslag gekregen. En het is uh, namelijk zo: als ik ze dan zie zitten in de Tweede Kamer, lekker lui, en uh, dan denk ik: jij, daar gaat ons uh, belastinggeld, waar gaat het heen? Maar wacht even, u begon toch te zeggen dat u blij was met dat herfstakkoord? Ja. ja. Oh, ja, dat ja, Ja, maar daar dat moet je toch even voor vergaderen en uh, misschien een beetje onderuit hangen en, en dan uiteindelijk wel tot een goed resultaat komen. Ja, maar toch niet zo lang? Oh, u vond het te lang duren allemaal? Veel te lang. Veel te lang. <laughs> Tuurlijk niet. Ja, ik, heb, ik was twaalf jaar, toen heb ik de vorige crisis meegemaakt. De vorige ja. crisis. Ja. En uh, ik ben blij dat er wordt eindelijk weer virus geregeerd. Ja. Kijk en de SP niet mee wil en GroenLinks niet, nou of ze zijn beledigd of ik. Of, ik weet het niet, dat ze niet meedoen. En wat uh, de meeste van D66 is... ik weet niet eens de naam meer... Bechtold. Bechtold, ja, die zal lang blij dat hij mee mag doen... want ja. daar heeft hij heel lang op, ge ja, op ja, gedaan. Ja. Maar ja, u bent uiteindelijk toch wel eens met de stelling. Ja, ik hoor heel, heel negatief verhaal... maar uh, ze zeggen wel eens met de stelling dat het een hersenakkoord is. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goeiedag, met even meer. Ik uh, ben het oneens met de stelling. En wel om de volgende reden. Volgens mij heeft het ook te maken met een stukje staatrecht... Want volgens mij is de Eerste Kamer eigenlijk altijd in is je in het leven groepen om wetgeving te toetsen op uitvoerbaarheid. Ja. En wat we nu dus steeds krijgen is dat we een soort twee keer een Tweede Kamer krijgen... Uh, waar, waar dus zeg maar uh, de verhoudingen elke keer opnieuw getoetst moeten worden in die Eerste Kamer. Vindt u dat de Eerste Kamer? Eigen... Moet die worden opgegeven, vindt u de Eerste Kamer? Nee, ik vind niet dat die Eerste Kamer moet worden opgegeven. Ik vind alleen dat de politieke kleur van de Eerste Kamer nu te veel nadruk krijgt. En de Eerste Kamer zou zich meer bezig moeten houden met de toetsing van de uitvoerbaarheid van de wetgeving. En als het dan wetgeving is die toevallig een andere kleur heeft. Vrees dat tot daar aan toe. Ja. Maar ik denk wel dat de, de, de Eerste Kamer zich niet te veel politiek ge, getint bemoeit met de gang van zaken. Dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in de uitzending? Ja, zeg maar. Ja, nee, ik ben het oneens met de stelling. Ik denk ook sowieso dat het herfstakkoord geen goed akkoord was. Maar het lenteakkoord was ook geen goed akkoord. Het is inderdaad zo, wat ik als van eerdere sprekers heb gehoord. Is dat wij de boel hier een beetje aan het kapot bezuinigen zijn. En die berekeningen, dat hoorde ik onder andere ook van Willem Vermeent van het CBS. Die kloppen inderdaad totaal niet. Want als jij als jij dus 100 miljoen gaat wegbezuinigen... dan levert je dat per saldo misschien maar 5 of 10 miljoen euro op. Ja. Want al die mensen moeten worden ontslagen. Ja. Ja. Die gaan geen geld meer uitgeven. Dus de btw-inkomsten worden steeds minder. Mensen gaan ook steeds minder rijden. Het is het voordeel natuurlijk van de autorijden dat er steeds minder files komen. Maar de belastingen nemen steeds meer af in volume. Ja. Dus uiteindelijk ga je, kom je in een spiraalvorming terecht... wat je dus nu in Griekenland ziet... waar 55% van de bevolking dus werkloos is... en andere landen, zoals China, zowel als Japan en als Amerika... die zeggen van, we moeten de economie stimuleren als het slecht gaat. En om een of andere reden, die Dijsselbloem, ja, ik begrijp wel dat het de slimste jongetje van de klas wil zijn... die denkt van, ja, ik moet onder die 3% norm zitten... anders word ik in Europa niet meer serieus genomen. Oh. Maar hij levert daar wel voor in dat de economie in Nederland helemaal plat slaat. Oh. Oké, okay, dank u wel. We doen nog eentje, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met uh, Fijs met Leeuwen en Vandaan. Nou, weet u wat ik dus... Uh, heb? Ik heb het zo'n beetje gevolgd, maar ik vind het natuurlijk een grote, grote, grote wasseneus, hè. Ik bedoel, maar als je ziet wat er allemaal staat te gebeuren, hè. Ze hebben het over de ouderen nog helemaal niet, moet u vanavond maar in raden, raden zien. Wij worden hier gewoon kapot bezuinigd. En we, wij krijgen straks de rekening gepresenteerd, hoor, want dit houdt geen stand. Ze hebben drie, twee christelijke partijen zich daarbij aangesloten. Nou, en, en een van de D66, maar dit houdt nooit meer stand. Dit is alleen maar een wasseneus. Dank u wel, meneer Fijsma. Uh, daarop inhakend Ruitjespinsels via Twitter. Die zegt Nijboer is alleen bezig met geld en de coalitie in stand houden. Niet met de mensen die niet meer weten hoe ze moeten rondkomen, meneer Nijboer. Van, ja. van de B meegeluisterd. Ja, nee, daar, daar ben ik het uiteraard uh, niet mee eens. Ik hoor ook veel mensen kritiek uh, hebben op uh, de omvang van de bezuinigingen. En ik zou er wel wat tegenover willen zetten. Dat het uitmaakt... Uh, hoe je het pakket uh, vormgeeft. En we hebben eigenlijk toen uh, het 6 miljard pakket van het kabinet kwam... heel precies gekeken hoe je de economie zoveel mogelijk uh, kon ontzien. En hoe je de koopkracht van mensen... en dat is dit pakket, is nog een half procent koopkracht voor mensen uh, bijgekomen. Dus eigenlijk nog beter geworden, want dat is een van de grote problemen. Hè. Als mensen geen geld hebben om te besteden, komt de economie tot stilstand. en uh, We hebben de btw-verlaging voor de bouw verlengd uh, in dit pakket. Uh, dus het maakt heel erg veel uit hoe je het vormgeeft. Als je het snijdt in verspilling in de zorg... geeft dat een ander effect dan wanneer je bijvoorbeeld... Uitkeringen verlaagd, uh, dus daar hebben we daar is heel precies naar gekeken. Dat hebben we nu weer gedaan en ik denk dat het daarmee qua koopkracht nog ietsje beter is dan het uh, voorliggende pakket. Nou ja, dat, dat blijkt ook inderdaad wel even op, op, op de eerste gezicht hè. De, de doorrekeningen. Um, uh, toch, hè, um, ja, toch, toch kritiek. Mensen die zeggen van uh, ja, te veel bezuinigen. Uh, Weefout bij de formatie heb ik nog even genoteerd. Ja, dat je daar altijd tegenaan blijft lopen. Ja, wat, wat, wat vanaf begin af aan is erkend... is dat uh, niet alleen vanwege de eerste verhoudingen in de Eerste Kamer... die trouwens ook weer opnieuw worden gekozen... Hè, gedurende op de helft van de kabinetsperiode. Dus je weet dan ook nooit van tevoren... hoe die verhouding over vier jaar uh, voortschrijdt. Maar ook vanwege vijf verkiezingen in tien jaar tijd... en vanwege grote veranderingen... zorgdichten bij mensen organiseren... maar ook flex, uh, mensen met een flexcontract meer zekerheid bieden. Uh, de, de woningmarkt waar, waar veel gebeurt. Hypotheekrenteaftrek beperken. Is het gewoon gewenst dat niet alleen PvdA en VVD... het maar ook meer partijen. Dat hebben we vanaf begin af aan uh, aangegeven. Dat ging best moeizaam het afgelopen jaar. Uh, maar dat is wel nodig uh, en ook wel goed. En dat blijven we ook naar zoeken, ook naar bredere meerderheden... dan alleen de coalitie die, die afgelopen week tot overeenstemming ja. is gekomen. Maar goed, wat, wat iedereen zegt, en ook, ook die economen... die hebben we net al even besproken, he, die zeggen van... Uh, ja, het, je moet maatregelen nemen die dus inderdaad weer banen genereren... die die economie op, op gang helpen. En daar worden dus vraagtekens nu bij gezet. Ja, de heer Wever uit Veendam, ik, ik kom zelf uit Groningen... He, dus een beste boost moest de <lacht> economie krijgen. Ja, daar ben ik gewoon met hem eens. En dat is ook precies, ik zei u zojuist... He, we hebben naast het begrotingsakkoord ook enorm gegeven... ...gepleit als vandaag vanaf voor de zomer... ...voor een investeringspakket voor de investeringsagenda... Uh, ...voor de economie, pensioenfondsen die investeren... ...kredieten aan de MKB, uh, de bouw die erop wordt geholpen... ...werkloosheid die wordt bestreden door Lodewijk Asje ...met het pakket, net in het nieuws nog... Uh, ...hoorde ik de 120 miljoen Kortom, voor de loop. in bouw. ...we zijn de bouw. wel degelijk goed bezig... Ja. Ja, dat zeg ik. Ja, ja. Nou, oké. Okay. Goed. Nou, ik dacht ik vat het even kort samen. Nou. Heel goed. Dank dat u dit is Stamper. Henk Nijboer, hij is financiële specialist van de PvdA, zat onder meer bij die onderhandelingen. Dus um, u kunt blijven reageren. Hij heeft er trouwens wel wat procentjes bijgekletst. Uh, uh, valt mij op. Want uh, net was het nou, het is net weer iets hier gezakt. 39 om 61, 39% eens met de stelling. Dat was net even 40%. En 61% dus oneens. Bijna 1400 mensen gestemd. U kunt dat blijven doen op www.stand.nl op de stelling van vandaag. Zometeen is er Dit is de Dag met Elsbeth en Thijs. Ze hebben onder meer Arie Slop op de thee. Nou, misschien kunnen we dan van hem horen wie hem tegenhield... toen hij met de jas aan al bij de voordeur stond... om uit de onderhandelingen te lopen. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV.